Vier uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft zijn medeleven betuigd... vanwege de schietpartij op een basisschool in het Amerikaanse Newtown. Hij deed dat in een brief aan president Obama... namens het kabinet en de Nederlandse bevolking. Een man van 20 schoot gisteren 20 kinderen dood en zeven volwassenen. De politie wil tot nu toe weinig kwijt over de zaak. Later vanmiddag volgt een persconferentie... die live te volgen is via het digitale kanaal Journaal 24.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 De voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela heeft een galsteenoperatie ondergaan. Volgens de regering is de operatie succesvol verlopen. Mandela lag al in het ziekenhuis vanwege een longontsteking. De artsen wilden eerst de longkwaal behandelen voordat ze de galblaas verwijderden. De 94-jarige oud-president kampt al geruime tijd met een slechte gezondheid. In Egypte blijven de stembureaus langer open. Volgens persbureau DPA is de belangstelling voor het referendum over de nieuwe grondwet zo groot... dat besloten is de stembureaus twee uur later te sluiten. Bij stemlokalen in de hoofdstad Cairo staan sinds vanochtend lange rijen. Ook in andere Egyptische steden is er druk. De helft van de Egyptenaren kan zich vandaag uitspreken over de nieuwe grondwet. Volgende week gaat de andere helft. Dat gebeurt omdat veel rechters weigeren toezicht te houden op het verloop. Ze vinden dat de grondwet niet democratisch tot stand is gekomen. Het weer, kans op een bui, vooral de kustprovincies. Verder een matige tot krachtige zuiden tot zuidwestenwind bij een gaat of zeven. Dit was het NOS-journaal.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 Post van de Sociale Verzekeringsbank voortaan digitaal ontvangen. Ga naar svb.nl. De hele decembermaand is het Operamaand bij de NTR. Vanaf 2 december ziet u op Nederland 2... de mooiste opera's van het afgelopen seizoen. Twee opera's van Gloek, Ivergenie Oliede en Antoride. Een oogstredende Parsifal van Richard Wagner... en van Rimsky-Korsakov, de legende van de onzichtbare stad Kitesh, Elke zondagmiddag op Nederland 2. Ik ben Bas Haring...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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Ja, Nog een half uurtje vanuit de amsterdam in Carré. Bert Vuijs hier aan tafel om zo dadelijk te praten over het uh, Nederlands Jazz-archief. Morgenavond een benefiet in het uh, Bimhuis. Heb je al een mooie line-up te melden? Wie zien we daar allemaal? Uh, nou, een uh, aantal uh, toppers uit de Nederlandse Jazz. En geïmproviseerde muziek. Ja. Uh, de avond begint uh, fantastisch al meteen met uh, Rita Reis, wow. de onverwoestbare 88. 88 wordt ze ja. de, eind deze maand. En uh, het wonder is dat ze A nog steeds een prachtige stem heeft en B nog steeds als een echte jazzzanger is. Ieder nummer als een nieuw avontuur begint. Ja. Ja. Uh, dan hebben we uh, Benjamin Herman, die speelt een uh, speciaal programma van Michel Mengelberg, Composities. We hebben um, Michiel Braam, die speelt um, een programma van Willem Breuker, composities ter herdenking. Ja. Nog veel meer? Gaan we het zo over hebben? Ja, oké. Okay. Ik wil eerst even de bus starten. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met, met jazzpianist Michiel Boslap. Dus we blijven mooi in de sfeer van de, van de, van de jazz, Bert. Uh, Michiel, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent... ja, Bert ben... ook. Ja, Bert. Hallo. Ook, ja, Hoi, Michiel. Hoi. Ah, ja. <laughs> ja, ja, de heren kennen elkaar, want het is leuk. staat ja, in De jazz bulletin, ja. uh, wat Bert hier net op tafel legt, er staat ook een, een foto van een nog een heel jonge Michiel Boslap. Uh, ja, ja. Maar daar hebben we het straks wel over. Uh, um, je bent onderweg naar, nou, dat is niet zo ver weg, Woerden, hè? Ja, dat is in de buurt. Woerden, het klooster. Prachtig. Huh? Vorig jaar gespeeld en uh, mogen dit jaar weer terugkomen, uh, heel mooi. Ja, je, je, je, ja. Je, jij toert de hele wereld af, maar de laatste tijd is het toch voornamelijk Nederland. Uh, betekent dat dat het buitenland eventjes uh, minder geïnteresseerd is in jou? Of? Nee, ik kom net terug in India en ik ga okay. uh, in februari naar uh, Rusland en Oekraïne. Dus, uh, nee, maar ik doe altijd in, uh, in, in het najaar mijn theatertoon, nee. Juist. Belangrijk. <laughs> Jazeker. Ja, je solo-programma Blue, uh, uh, dat, dat speel je nog steeds. Een mooi album ook. Wa waar, waar luister jij onderweg naar, naar zo'n optreden? Of heb je dan gewoon lekker de stilte van de motor? Ja, de, de, de, de ronkende motor en het gezelschap van mijn technicus Jan Horsinek. Die zit natuurlijk naast me. En hmm. uh, we, we, we praten zelf over het leven. En, uh, hij heeft geen muziek. En dan zometeen... Uh, ja, die grote vleugel, die wacht op ons. En dat is, proberen we een beetje... Uh, ja, dat daar hebben we zin in. Ja, dat betekent ook dat je, je hoeft zelf geen instrumenten mee te nemen dit keer. Nee, nee, nee. nee. Het staat altijd een, uh, een, een gestemde vleugel. Ja, en heb jij nog bepaalde uh, eisen voor de kleedkamer? Moeten daar, uh, ik weet niet, uh, groene smarties en uh, rode rozen? Of... <laughs> nee, nee, nee. nee ik, uh, en, en wat water is genoeg. Uh, wat een bescheidenheid zich. Ja, maar ja, wat moet je. Maar het is leuk, want als je er niks in zegt, dan, dan zetten theaters vaak. Uh, die, die, die gaan dan. Uh, laten hun eigen fantasie erop los. Dus dan, uh, uh, dan. dan krijg je al dat lokale. Uh, lekkernijen, die staan er dan. Dat is hartstikke leuk. Ja, drentse renten uh, uh, krentenweg en dat soort dingen. Wat, wat is het le leukste, lekkerste wat je tot nu toe bent to tegengekomen in kleedkamers? Laatst in Oldenzaal. dat was een soort, uh, ja, een soort ontbijtkoek. Het is vast een uh, belediging als ik dat woord zeg maar. Voor, maar het was een soort Oldenzaalse koek. Dat is okay. oh, heel aardig. Oké. Goed. Je, je, je, je solo heet uh, uh, Blue. Uh, even als je nieuwste cd. Uh, opgedragen aan je dochter. Blue. Uh, Speel je ook je voorstelling met haar voortdurend in, in, in het hoofd? Um... Nou, ja, uh, zeker. Maar zeker ook als ik even uh, niet weet waar ik toe moet en denk van... kom op nou. En, uh, en dan, dan, dan, dan zie ik haar voor en dan dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, gebeurt het, dan komt er een soort injectie. En dan, uh, dat is mooi. De turbo. Uh, de turbo. turbo. Ja. Goed. Nou, ik hoop voor de mensen in Woerden dat, uh, dat de turbo vanavond ook werkt. Veel plezier daar uh, in, het, uh, in het klooster. Dank je wel, Succes met je programma. Dank je wel, Michiel. Tot de volgende keer. Dag. Volgende keer. Doei. En, en ook de groeten van Bert. Thank you. geleden, 1960. Miles Davis speelt So What in het concertgebouw in Amsterdam. Een van de schatten uit het Nederlands Jazz Archief dat per 1 januari 2013 dus binnenkort geen subsidie meer ontvangt en morgen een benefiet houdt om geld in te zamelen voor een door doorstart. Bert Vuijsjes, voorzitter van het archief, en al een, ja, een leven lang in de band van de jazz, mag ik wel zeggen, toch? Ik uh, vier dit jaar ook een jubileum. <laughs> het is uh, 50 jaar geleden dat ik over jazz begon te schrijven ja, maar, in, uh, in en je, Nederland. En jij was erbij uh, bij het concert? Uh, was, ja, het, het, het gaat eigenlijk over twee concerten. Wat we nu hoorden was een klein stukje uit het concert van oktober. Maar nog iets spectaculairder was het uh, concert van april 1960, 9 uh -huh. april. Vier dagen voor mijn achttiende verjaardag. Uh, want daar speelde Miles Davis uh, met voor de eerst bij zich John Coltrane... En dat was een uh, optreden wat niet, uh, nou, zacht gezegd, niet onopgemerkt bleef. En wat aanzienlijke discussies uh, lossloeg. Uh, is... uh, nou ja, uh, John Coltrane speelde, had, eerder die avond, uh, was er al een concert geweest in uh, het Koerhuis in Den Haag. Want dat was toen de gewoonte. Hè? Je had een avondconcert in het Koerhuis en dan een nachtconcert aansluitend in het concertgebouw. Dat avondconcert in het Koerhuis werd toevallig op de radio uitgezonden door de VARA. Het was de laatste dag van de VARA Jazz Week. Dus in het. En, en in het koorhuis ging John Coltrane echt ongelooflijk loos... op een manier die voor Nederland uh, nou ja, totaal onbekend was. De mensen liepen weg. De mensen liepen weg. Uh, mensen waren kwaad. Uh, het had zijn verklaring uh, de, in het feit dat uh, onder meer... in die jaren was het zo dat het vaak een jaar of langer duurde... voordat Amerikaanse LP's in Nederland kwamen. Dus de Nederlandse jazzluisteraars die liepen eigenlijk twee fasen achter... op wat Coltrane's muziek was. En dat viel dus rauw op het lijf. En in Amsterdam werd dat nog eens dunnetjes overgedaan. Daar speelde Coltrane iets minder exuberant dan mm -hmm. in Den Haag. Maar toch voldoende om uh, inderdaad mensen te zalen. Althans, de ene helft van de mensen was kwaad... en de andere helft was gefascineerd. Ja, dus, uh, uh, uh, en jij, ben je gebleven? Ik, uh, ja, ik had, een soort, <laughs> ik had een soort tussenpositie. Kijk, ik had zoals veel mensen die in het concert zaten... eerder op de avond natuurlijk naar de radio geluisterd. En ik was me toen inderdaad ook uh, nou, lam geschrokken... van uh, nooit eerder gehoorde dubbeltonen en allerlei... Nou ja onbegrijpelijke muziek eigenlijk. Aha. En ik ging dus in zekere zin met lood in de schoenen... als 17-jarige naar het concertgebouw... van eindelijk mocht ik een keer van mijn ouders naar een concert van Miles Davis. Hij was al twee keer eerder geweest. En dan zou het zo'n raar concert worden. Nou, dat viel in zekere zin mee. Uh, omdat Coltrane dus in Amsterdam wat rustiger speelde dan in uh, Scheveningen. Maar het viel vooral ontzettend mee... omdat Miles Davis kennelijk de behoefte voelde... omdat Coltrane uh, nou ja, wat kalmer aandeed... Ja. Uh, zelf uh, met totale inzet exceleren. En dat hoor je dus ook heel goed uh, op die plaat. Um, en zowel Maas Davis zelf als ook de ritmesectie. Wynton Kelly, Paul hmm. Chambers, Jimmy Koop. Die spelen echt op een uh, superieur ja. niveau. D dat zit natuurlijk ook in het uh, jazzarchief. archief Dus we kunnen een stukje van het revolutionaire karakter van het concert... en vooral van het optreden van uh, John Coltrane uh, laten horen. Hier, op Blues. Met de oren van nu uh, zeg je, het valt wel mee. Maar... Het wordt uh, verderop nog ietsje wilder, maar ja. het is inderdaad... Uh, natuurlijk heeft het te maken met een historisch faseverschil. Uh, wat uh, vandaag de dag dus uh, als uh, nou ja, ABC klinkt, ja. was toen dus uh, ja, ongehoord en, uh, ja. en bizar. Dat... Go goede opnames overigens. Ho ho hoe is dit allemaal bewaard gebleven? Uh, dat kwam doordat, daar zijn we dus heel gelukkig uh, mee geweest als Nederlands Jazz -archief. Uh, de impresario van al die concerten, dat was in die tijd Lou Van Rees. Dat was een soort concurrent-collega co van Paul Aket. Van het noord Festival. Later het ja. Noord-City Jazz ja. Festival. En Lou van Rees had de prettige gewoonte om, als er in Amsterdam een concert was... door hem georganiseerd, dan liet hij min of meer stiekem daar opname van maken. Hij had in de nok van dat concertgebouw nog steeds ja. een opnamestudio... van ja. uh, toen Philips, Honogram. En die banden heeft hij allemaal zorgvuldig bewaard. En toen hij het eind van zijn leven voelde naderen... Euh, zijn die banden door hem op een gegeven moment overgedaan... aan het Nederlands Jazz Archief. Dus wij hebben een soort van uh, schatkamer... waaruit ja. we aan uh, op gezette tijden mooie muziek ervoor kunnen halen. Deze dubbel cd is de zevende al in onze serie Jazz ja. uit het Concert gebouwd. Daar zijn we vijf jaar, vijf, zeven jaar geleden mee begonnen. Ja. En uh, ja, we hebben ook nog het genoegen gesmaakt... dat uh, bij de laatste Edison toekenning... is een uh, jazz Edison voor de... De beste uh, bijzondere uitgave van historische aard is naar de hele serie Kort, gegaan. Kortom, dat is hartstikke mooi. Veel, ja. veel veren uh, in, in het achterwerk. Maar vanaf 2013 houdt het op met de subsidie. Ja, dat, Ik, dat betekent ja. ook het einde van die collectie? Of? Nou, dat, uh, dat, daar, daar leek het even op. Uh, dat, dat, dat grootste noodlot is dus afgewend. Uh, het is een beetje ingewikkeld. Het Nederlands Jazzarchief was, op, was in 2008 gedwongen door het ministerie... opgegaan in een groter geheel, namelijk het Muziekcentrum Nederland. Hmm. Muziekcentrum Nederland heeft per 1 januari zijn subsidie verloren... en uh, nou, houdt op te bestaan. Een aantal onderdelen van Muziekcentrum Nederland zijn erin geslaagd... om zelfstandig te willen doorgaan, een doorstart te maken... Uh, wij hebben de collectie weer uit het Muziekcentrum Nederland kunnen halen. Een stichting Vrienden ja. Nederlands JS-archief opgericht. En nu bij de Universiteit van Amsterdam? Op bij de, Amsterdam. de Universiteit van Amsterdam is het opgeslagen. Dus ergens ver weg buiten Amsterdam? In Amsterdam, in Amsterdam Zuidoost is een groot pand. En daar liggen alle mogelijke collecties en boeken. Universiteitsbibliotheek. En dat is dus goed dat de collectie daar ligt. Ja goed, maar voor, maar, voor, voor wie is dat goed? Dat, het er ligt? dat is voor de toekomst goed. Vooral ja. wanneer we erin slagen, en daar zijn we nu mee bezig... om zelf het geld bijeen te krijgen... om een, een bezoekerscentrum uh, te openen... waar dus de collectie levend kan worden ja, bekeken, gebruikt. Een soort, een soort instituut voor beeld en geluid, maar dan uh, op het gebied van de jazz. Ja, is, uh, iets wat daarop lijkt. En we hebben natuurlijk in, in de geschiedenis... Het Nederlands Jazzarchief bestaat al 30 jaar. En we hebben in die tijd ontzettend veel studenten, journalisten, documentairemakers... wetenschappelijk onderzoekers kunnen helpen met, hun, ja. Nou ja, met, hun, uh, met, met materiaal. Want wat haal je daar dan vandaan voor, voor kennis? Uh, nou, wij hebben dus uh, de, de geschiedenis van de jazz in Nederland. Dat ja. zijn twee aspecten. Is ten eerste de jazz die door Nederlanders wordt gespeeld. Maar ten tweede ook de jazz die door Amerikanen in Nederland is gespeeld. Met de receptie daarvan. We als David is daar ook een voorbeeld van. Maar we hebben dus ja, 22.500 uh, LP's. Uh, 2000 geluidsbanden. Uh, cassettes. Uh, 750 fiches, 6.000 foto's. We de, hebben ja. alle Nederlandse jazz-tijdschriften, uh, 2.500 boeken. Nou ja. Jullie willen onder andere ook de, de, de collectie platen, LP's... Dus van, van de legendarische uh, Michiel de Ruiter. Ja, hè? zeker. Dat, uh, ja, niet alleen zijn platen en boeken en tijdschriftencollectie... hebben we op een gegeven moment verworven na zijn overlijden in 1994. Uh, Hoogast dat. Maar we hebben ook nog de, de serie die hij toen heeft gemaakt... Uh, de laatste jaren van zijn leven voor de NOS. De geschiedenis van de jazz. Dus dat ja, is ook, ja. ook dat is bij ons toegankelijk. Weet ja, die prachtige stem. Uh, ja. En we hebben jazz. dus bijvoorbeeld het complete archief van Paul Laquette. Uh, hmm over 50 jaar 50 ja, Zijn al die banden die zijn opgenomen van Lou van Rees waar je het net over had, zijn, zijn is dat ook ontsloten? Is van alles duidelijk wat er op staat? Uh, zijn dat we weten, we jubeltjes. weten, nou dat komt af en toe komt. We hebben dus een technicus die daar bezig is dat, dat we digitaliseren en ja, zo, ja. en die meldt af en toe uh, tot onze grote vreugde van hey uh, op de achterkant van die band stond ook nog wat. En we hebben dus nu plotseling twee concerten uh, <laughs> in plaats van één. Uh, nou, dat ja, ja. zijn dus mooie momenten. Ja, dat uh, het is prachtig ja. Wat voor wat, wat, wat gaat er dan voor een gevoel door je heen als je dat dat soort mededelingen euh, uh, nou ja, krijgt. Diepe vreugde en onmiddellijk ga je natuurlijk nadenken... van hoe kunnen we dat op een cd ja, ja, ja, mooi vormgeven. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou goed, maar de collectie is weliswaar mooi ondergebracht... daar in Amsterdam-Zuidhoos. Maar dat Hij die moet, avond vanmorgen... Oh, de avond van morgenavond is heel ja, belangrijk. Het is bedoeld om, om, om geld te verzamelen. Er is eerst een sponsordiner. Daarna dus de, de, de Benefiet, het Benefietconcert... waar dus al die muzikanten... He, Rita Reis, Benjamin, Herman, Michiel Braam, Ronald hmm. Snijders. Uh, ja, belangloos aan meewerken omdat ook zij zien dat het Nederlandse jazzarchief heel belangrijk is voor de toekomst, het levend houden van de jazz in Nederland. Uh, verder zijn we bezig met uh, ja, aan alle kanten geld in te zamelen. Ons blad, het Jazz Bulletin, mm -hmm. dat verschijnt vier keer per jaar. Dat was tot dusver hadden we daar zo'n duizend abonnees die per jaar 17,50 betaalden. We hebben die prijs drastisch verhoogd naar ja. 60 euro per jaar. Zo. En de meeste, tegen de 900 van onze abonnees, hebben dat begrepen. Want we, ja, we zijn gedwongen om gewoon het geld zelf te genereren. En we zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar, ja, wat we dan maar noemen, de... meetsenassen. Die dus uh, mensen die en van jazz houden en veel ja, geld hebben. Die van de Joop van Henders van deze wereld, maar dan op het gebied van de jazz. Uh, zo is het. Ja, met, uh... ja. Over, overigens, we hebben ook nog... Want, uh, we lieten net twee opnames horen van de grote buitenlandse verdette... Uh, John Coltrane, Miles Davis. Jij noemde al Rita Reis. Uh, ze zit natuurlijk ook uitgebreid in het archief. Ja. Je hebt een opname meegenomen uit uh, 1964... Ja. waar ja. zij in Praag met uh, Pim, haar uh, ega- en, uh, en dienstbroer Ruud Jacobs uh, speelt. En Wim Overgaal. Ja, Get Out of Town, op gitaar, even luisteren. Town before it's too late. My love, get out of town. Be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be content to charm the birds of the trees? Just disappear. I care for you much. Much and when you're near, so close to me, dear, we touch too much. De Rita is 1964 in Praag. Uh, uh, Bert Vaasje, je bent haar biograaf. Ik heb samen met haar haar levensverhaal uh, ja. opgeschreven. En ja. Dat was het boek Rita Reis, Lady Jazz in ja. 2004, toen ze 80 werd. Daarna heeft het Nederlands Jazz de CD uitgebracht waar dit stukje ook op staat. Uh, Rita Rijs I Got Rhythm. Waarin mm -hmm. we dus een, ja, een verzameling van zeldzame, uh, deels nooit eerder gehoorde opnamen van Rita Reis bij elkaar hebben gebracht. Dus ja. we hebben eigenlijk twee dingen ja. in de CD-sfeer: we hebben die jazz het concert gebouwd, mm -hmm. maar daarnaast ook historische Nederlandse ja. compilaties. Nog heel even overmorgenavond. Er is ook een veiling. Wat is ja. het mooiste stuk wat daar onder de hamer komt? Uh, nou ja, er zijn, uh, het zijn drie mooie stukken. Uh, Die het vragen is het, er één, krijgen drie. Maar ja, natuurlijk. Ja, het is een, een prachtige foto. Een originele print van Eddie Postma de Boer... van Serra uit 1958. Zangeres, ja. Uh, Zangeres. Ja. We hebben een kunstwerk van Han Benink de drummer en de, de drummer en beeldkunstenaar kunstenaar ja. en we hebben uh, het uh, hoe heet dat als, als bijzondere prijs mag uh, degene die, de, die dat koopt mag een opnamesessie van Benjamin Herman bijwonen oh dat is ook dat, leuk ja, ja. Zeker. moet je nou ook saxofoon kunnen spelen of, uh, of dat hoeft niet nee dat je mag er stil bij zitten. oké okay, het benefietconcert voor het Nederlands Jazzorg en er zijn dus nog wat kaarten het is morgenavond om half negen in het Wimhuis. <laughs> <laughs> ja en ook uh, live live luisteraar moet ik er dan even bij zeggen uh, vanaf 8 uur op Radio 6 en de cd met uh, als Devens in het Concertgebouw is verkrijgbaar via jazzarchief.nl. In de winkels van Plato en Concerto. Bert Vuistje, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben Dolph Jansen, ik ben onder meer cabaretier. Uh, de virtuele vitrine, dat ik daarin mag, dat vind ik een eer. En waarmee ik wil, is eigenlijk met dit. Bijvoorbeeld, dit zijn schoenen. Er zijn mensen die noemen het gimpen, er zijn mensen die noemen het sportschoenen... er zijn mensen die noemen het loopschoenen. Het zijn loopschoenen. Ik ben een loper, ik ben een, ik ben een hardloper en ik loop op schoenen. Het gaat me niet zozeer om dit schoentje of dit merk of zo. Dat gaat helemaal niet om. Het gaat erom dat ik mijn loopschoenen heb. Waar ik ook ben, heb ik mijn loopschoenen bij me. Ik zal proberen dat uit te leggen. Ik ben een loper, ik ben een hardloper. Ik loop al 34 jaar of zo. En mijn levensmotto zou kunnen zijn waar ik ben loop ik, waar ik loop, ben ik. Simpel gezegd, als ik ergens ben, moet ik even een stukje lopen. En een stukje is voor mij 10 kilometer, 15 en heel soms zelfs 20 of nog meer. Vandaar mijn uiterlijk. Maar ook mijn, mijn positieve levenshouding, mijn energie... en gewoon dat ik het allemaal volhoud, ook vandaag weer. Dus, het is een dag. Ik begin de dag redelijk rustig. Ik kom op een bepaald tempo. Ik kom in het theater, waar ik momenteel... mijn oudejaarsvoorstelling, oudejaars2012, speel. Dan is voor mij de manier om klaar te zijn voor de avond, binnenkomen... met techniek gedacht zeggen, mensen van theater... omkleden en lopen. Dus de afgelopen weken heb ik gelopen in Hengelo... en in Groningen en in Eindhoven... en in Bustum en deze week in Alkmaar... en in Amstelvee en in Afijn. En mocht u denken, komende week dan... komende week in Beda en Tilburg... en Amersfoort en daarna nog een week lang... vanuit de kleine comedie. Al die dingen. Dat is wat ik doen Op die schoenen. Daarom horen ze... in de virtuele vitrine. Want zonder deze schoenen... zou ik niet zijn wie ik ben en zou ik niet kunnen... doen wat ik doe. Vandaar... Het erin thuis horen, in de virtuele vitrine. De hardloopschoenen van Dolph Jansen. Ja. Het mooie is, als u denkt, hoe zien die hardloopschoenen van die magere eruit? Kijk op de site, dat is opium.avro.nl of opium.avro.nl. Ja, opium.avro.nl. Dus kortom, Dolf Janssen heeft zelf al de speellijst van zijn oudejaars 2012 gemeld. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Opium eh, nog steeds tot half vijf. Eh, elke week geven wij een eh, talent de gelegenheid om 1 minuut en 20 seconden... hier zomaar belangeloos te vullen op het eh, hoofdpodium van de Amstelvalier in Carré. Dit dichttalent, die dus van vandaag, die stond als finalist... op het Nederlandse kampioenschap Poetry Slam. Publiceerde haar poëzie in diverse literaire tijdschriften en bloemlezingen. En trad op tijdens bekende festivals zoals De Parade, de Utrechtse Museumnacht. En op Lowlands. Ellen Dekwits, dichter en ook ooit 80 seconden deelnemer, die kondigt haar aan. Hanneke van Eiken is een wonder. Ze schrijft fantastische gedichten over wereldsteden, katten en sapkuren in Turkije. Daar komt bij dat ze fantastisch kan voordragen... en vorig jaar zelfs de finale bereikte van het Nederlands kampioenschap Poetry Slam. In het voorjaar komt haar eerste bundel papieren papierenvulens uit. Koop die bundel, het zal de kwaliteit van je leven verbeteren. De 80 seconden van... Hanneke van Eiken. Ga je gang. Hoe we slapen. Later zullen ze ons vinden in holtes in steen onder lage kalk en aarde. Ze zullen zich voorstellen met voorzichtige handen gruis uit onze neuzen aaien, ons uit kiezelgrond kloppen en vegen. Ze zullen meten hoeveel licht we vingen, de vleugelslagen die we maakten, het wrijven van onze voeten. Misschien vermoeden dat we nachtenlang keken hoe sneeuwwolken voorbij trokken. Wij onze armen klapwiekend in de lucht hielden. En hoe mijn lichaam onder je handen past. Iemand moet er zijn. De nachten vallen klam in deze stad. Ik ben wakker in een interbellum. Tussen dagen waak ik als een schaker die wacht op een fatale zet. Ik probeer de wereld te grijpen aan de achterkant van dit donker. In alle mensen schuilen tralies, huist een dier. Niet alleen vossen, maar antilopen en apen verschuilen zich hier achter steen. De stad hult zich in zwijgende daken. Ik ben wakker en de beesten ontwaken. Ja, dat is. Was... Dat was, dat was mooi. Ik doe vraag even of iemand even iets aan de knop wil doen. Want ik hoor mijzelf nu niet meer terug. Ik zet mijn koptelefoon even af. Het lijkt me handiger. <laughs> ja, het eerste gedicht wat je net las, Hanneke. Dat was hoe we slapen. Weet je nog wanneer je dat schreef? Ja, dat kan ik vrij precies vertellen. Ik was namelijk de afgelopen twee maanden in Italië voor mijn werk... Um, gelukkig. Uh -huh. En op 2 uh, november was daar uh, Allerzielen, Waarbij de doden werden herdacht. En in Italië gebeurt dat vrij groot. In tegenstelling tot wat ik gewend ben in Utrecht. Uh -huh. um, en een belangrijk thema in mijn werk is... Um, uh, wat kunnen we meten? Wat wordt er van ons teruggevonden? Hoe verhouden we ons tot de rest van de wereld? Yeah. En vanuit die gedachte dacht ik... het is heel mooi dat we eeuwen later... worden wij misschien herdacht. En wat blijft er dan eigenlijk nog over? En wat, wat kan er gemeten worden van ons leven? en welke dingen meet je dan, dus eigenlijk niet. Ja, een mooi, een mooi gegeven. Heel, heel metrisch dus eigenlijk, of heel exact klinkt het. Ja, ja? maar tegelijkertijd dus ook niet. Want nee. een liefde kun je helemaal niet meten. Nee. Je kunt meten hoe een lichaam he, tot een ander lichaam zich verhoudt... maar niet hoe zich dat echt tot elkaar verhoudt, ja, zeg maar. Ja, prachtig. Ik noem al de finale van het Nederlands kampioenschap Poetry Slam. Vorig jaar uh, daar was jij finalist. Uh, uh, Gisteren was de finale van dit jaar. Laura van der Haar die heeft, uh, heeft gewonnen... Ja. Hoe, hoe, poetry Slam, even voor de mensen die dat niet kennen... wat, wat, wat is dat voor een fenomeen? Uh, poetry Slam is um, uh, poëzie voordragen op een podium. Dat is uh, uh, helder. Um, en bij Poetry Slam gaat het uh, niet alleen maar om de inhoud van de poëzie... hoewel de inhoud van de poëzie belangrijk is... maar ook om hoe je dat brengt. Dus hoe de poëzie wordt voorgedragen. Mm -hmm. En uiteindelijk ontaart de, de finale van het NK Poetry Slam in een battle... waarin de um, deelnemers elkaar dan ook een soort van slemmen, afmaken, Aha. maar dan op poëtische wijze uitgebracht. Hoe werkt dat dan? Geef, kun je een voorbeeld geven hoe, hoe je dan, dan moet je dus op elkaar aansluiten? Op elkaar reageren, ja. Reageren en uh, dat doe je dan door nou, in hetzelfde die... metrum door te gaan? Of, uh... Ja, of bepaalde woorden van iemand te pakken en in een gedicht te stoppen en dan verneinigen steekjes uit te delen. Dat... Dus dat kan vrij subtiel ja. en soms ook uh, niet zo subtiel. En daar komt ook heel veel publiek op af? Ja. Gisteren waren er, ik denk, 400 mensen in de zaal. Zo. Dus dat is ja. voor een, een poëzie-evenement eigenlijk dat is, uh, best goed. veel. Ja, wat zijn jouw plannen? Wat, wat, wat wil jij met, met poëzie verder uh, bereiken? De wereld verbeteren? <laughs> nou, ik, als het zou kunnen met de poëzie zou ik het doen. Maar hmm. ik denk niet dat het gaat. Nee. Uh, maar in april komt mijn uh, debuutbindel uit... bij uh, uitgeverij Promethuis, Papieren Veulens. Uh, dus ik ben nu heel hard aan het schrijven... aan de, aan de laatste uh, komma's en punten... En, uh, je en ogen aan de gedichten. Want 1 februari is mijn deadline. deadline, dan moet het ja. klaar zijn. Dan moet het klaar zijn. Oh, wow, spannend zeg. Nou, dankjewel. Uh, Papierenveulens, houden we dat in de gaten. April dus bij Uitgeverij Prometheus. Ja. Dankjewel. Hanne Hanneke van Eiken. En dat was Opium uh, Radio voor deze de 15 december. Uh, Bert Vuijsje, hij is inmiddels vertrokken. Ik dank hem alsnog voor zijn komst. Volgende week zaterdag zijn we er weer van half drie tot half vijf vanuit uh, Carré in Amsterdam. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan via opium.afro.nl... of uh, uh, haakje uh, opiumafro. Af, ja, opiumafro. Om vijf uur op Nederland 2 kunstuur. dat deze week in het teken staat van uh, licht. Aandacht voor het Light Festival in Amsterdam... en het grootste lichtmuseum van Europa in Duitsland. Uh, uh, Twitteren kan dus ook naar ons en Facebookpagina hebben we ook nog. Facebook.com-afro.opium uh, Straks op deze zender Radio 1. Het uh, sportform vandaag gepresenteerd door Henry Schut. Henry, wat ga je doen vandaag? Ja, goedemiddag. We gaan ja. het hebben over hele spannende zaken. Over de gevaren van matchfixing voor het Nederlandse voetbal. En nog meer over het Nederlandse voetbal. Ook gevaarlijk misschien wel de financiële staat. Het gaat over het schaatsseizoen tot nu toe. En we kijken vooruit op aanstaande dinsdag... op de verkiezing van de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. We kijken of er, we er hier alvast uit kunnen komen... wie dan uh, de Jaap Ede trofeeën gaan winnen. Nu eerst het uh, journaal met Lieselot Thomas. Radio 1, het nos journaal. Alle lichamen in de basisschool in het Amerikaanse Newtown zijn geïdentificeerd en inmiddels weggehaald uit de school. Dat heeft de staatspolitie van Connecticut bekendgemaakt op een persconferentie. De schutter, een man van twintig, is met geweld het schoolgebouw binnengedrongen. Hij schoot twintig kinderen en zes volwassenen dood en pleegde daarna zelfmoord. Over zijn motief heeft de politie niks gezegd. De Bultrug, die woensdag bij Tessel aanspoelde op het onbewoonde eilandje Razende Bol, leeft nog steeds, maar hij is niet meer te redden. Gisteren is hem een sterk slaapmiddel toegediend om hem uit zijn lijden te verlossen. Die poging is mislukt. Morgenochtend wordt zijn toestand opnieuw bekeken en wordt een besluit genomen over een eventuele nieuwe poging om hem een spuitje te geven, zo zei burgemeester Giskus van Tessel op een persconferentie. En de vier oppositieleiders die in Moskou waren gearresteerd, voorafgaand aan een anti-Poetin-demonstratie, zijn weer vrij. Voor de demonstratie was geen toestemming gegeven, maar verliep verder rustig. Er liepen een paar duizend mensen mee. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer: Willemijn Hubert. Vanuit het zuidwesten zijn er inmiddels meer buien het land binnengetrokken. De meest actieve buien zitten de komende uren langs de kust. En ook vannacht is het niet droog. Geregeld vallen er de buien, maar echt koud wordt het niet met minima rond de 6 graden. Morgen overdag is de buienkans zeer beperkt. Later op de dag kan vooral het zuidoosten weer wat neerslag verwachten. De dag begint flink bewolkt, maar zeker in de middag schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 8 graden en boven land staat er een zwak tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. Aan zee staat er een vrij krachtige wind. En ook na het weekend blijft het vrij wisselvallig met slechts weinig zon en elke dag wel wat regen. Snachts blijft het boven nul en overdag ligt de temperatuur rond 7 graden. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, als u goed luistert dan hoort u al de mensen van ons forum op de achtergrond praten. Het gaat straks over de gevaren van matchfixing voor de Nederlandse voetbalcompetitie. De financiële staat van het voetbal hebben we het over... De onvoorspelbare mensen van het schaatsseizoen. Het onvoorspelbare verloop van het schaatsseizoen, beter gezegd. En wie worden sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar? We proberen er zo meteen alvast achter te komen. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen in de komende anderhalf uur... in ons sportforum met Erben Wennemars, met Iwan van Duren... voetbaljournalist en schrijver onder meer van Voetbal en Mafia. En met onze vaste gast Ton Boot. Er is ook tennis. De finale van de Masters in Rotterdam. Oftewel de strijd om het Nederlands kampioenschap. De finale bij de mannen is daar nu bezig. Igor Sijsling tegen Jesse Hoedagalung. En Marcella Mesker is daarbij. Ja, dat klopt. We zitten in de eerste set zo halverwege. Het gaat op surf. Het is 4-3 in de eerste set voor Igor Sijsling. Het is dus een leuke wedstrijd. Lekker tennis. Dat Igor Seisling in de finale staat is niet zo verrassend. Dat Jesse houten daar staat, heeft toch wel enigszins. Want hij verraste gisteren de titelverdediger en de nummer 1 van de plaatsingslijst, Robin Hazen, met 6-4-6-1. Dus dat is toch wel een behoorlijk dikke score. Dus wat dat betreft een verrassende finalist. Staat wat op het spel hier vandaag? Want de winnaar krijgt sowieso een wildcard voor het ABN toernooi in Rotterdam. En dat is natuurlijk heel interessant. Behalve natuurlijk die nationale masterstitel. Nog even snel vertellen dat de vrouwenfinale eh, is. Gespeeld. Die is, zoals uh, verwacht, gewonnen door Kiki Bertens. Zij won uh, vrij gemakkelijk van de verrassende finaliste Quirine Moine. Een uh, 20-jarige speelster uit Woerden. Aranska Rus deed ook mee, maar zij verloor dus uh, vroegtijdig van deze Moine. Kiki Bertens, haar eerste mastertitel, dus eerder vandaag. Zij won uh, 6-1, 6-3 en is uh, met recht uh, de beste speelster op dit moment van Nederland. En we blijven de mannenfinale volgen in deze uitzending. En misschien als het heel lang duurt ook nog in onze volgende uitzending vanaf 7 uur. Vandaag en morgen zijn er wereldbekerwedstrijden voor de sprinters onder de schaatsers in Harbin in China. En daar heeft Jan Smekens de 500 meter gewonnen vanochtend. Het is de eerste internationale zege voor hem van dit seizoen. Sebastian Timmerman doet verslag. Hij was al de meest constante rijder en de leider in het wereldbekerklassement. En nu heeft Jan Smekens dan ook zijn eerste overwinning te pakken. In 35-15, 500ste voor Michel Mulder. En technisch ging bijna alles goed. Dus weinig te klagen voor Jan Smeekens. Ja, één keer niet op het podium, maar de rest, de rest wel van de vijf races. En dat, uh, dat is wel iets wat ik al uh, wel lang heb uh, geambieerd. En dit seizoen komt het er uh, wel goed uit. En het heeft met allemaal kleine dingen te maken. Je moet weten wat je in de voorbereiding moet doen. Je moet je goede focus leggen op de races. En wanneer wil je scherp zijn? Ja, dat nemen we in uh, acht jaar World Cups rijden. Met je mee, zeg maar, dat kleine stapjes leer Nederlands kampioen Michel Mulder kwam dus een fractietekort voor de winst. Maar is op zich ook constant bezig dit seizoen. In tegenstelling tot veel buitenlandse rijders. Ik denk misschien, zoals nu rij ik een iets mindere opening. Maar we kunnen als Nederlanders best een heel goed rondje rijden. En misschien dat, dat de Aziaten heel gewoon echt een superstart nodig om een hele goede te rijden. En ja, misschien dat wij daardoor wat vaker goed kunnen doorrijden in het rondje. Dat we daar onze winst pakken. Michel's tweelingbroer Ronald Mulder zat dicht bij het podium. Hij wordt vierde. Op de duizend meter zilver voor Hein Otterspeer. Vorige week in Nagano voor het eerst winnaar. Ditmaal komt hij 200ste tekort om Olympisch kampioen Johnny Davis te verslaan. Het was niet, uh, niet de goede rit, net zoals vorige week. Maar toch weer bij de opening wat missietjes, wat, een beetje wat haperingen. Maar uh, tweede ronde was het wel heel erg zwaar. Vorige week kon ik al een stukje... Een stukje dieper blijven zitten. Nu kwam het laatste binnenbocht toch wel wat aardig omhoog. Maar ja, weer een mooie tweede plek. En uh, ja, top. Samuel Schwartz uit Duitsland wordt derde net voor Kjeld Nuis. U hoorde het geheig van Otterspeer. Veel rijders gingen erg kapot in de slotronde van de 1000 meter. En de tijden vielen over het algemeen een beetje tegen. Maar daar heeft Otterspeer een verklaring voor. Het ijs is vrij zacht. Heel anders dan vorige week. Ik zag er ook bijna doorheen voor mijn gevoel. Maar nee gekheid. Het is gewoon... Uh, het is gewoon best wel werkijs. Je moet gewoon echt uh, blijven schaatsen. Als je dat niet doet en je hebt een missetje, dan rem je zo af. En vorige week uh, gleed toch net iets wat makkelijker door. Daarom reed ook een 1-9 laag, maar nu geen eens in een 1-9. Dus dat geeft wel aan hoe de omstandigheden zijn. Bij de vrouwen heerst Sangwa Lee op de 500 meter dit seizoen. Ze wint ook in Harbin. Het is alweer haar vijfde overwinning op rij. Al was het verschil met Jenny Wolf dit keer slechts een ste van een seconde. Op de duizend meter ontbrak de top 5 van het wereldbekerklassement. Carolina Erbanova profiteert optimaal en wint. Achter de Tsjechische wordt Hong Zhang tweede en Margot Boer derde. Eindelijk een podiumplaats voor Margot Boer die dit seizoen nog een beetje zoekende is. Het is toch altijd naar het juiste gevoel. En uh, dan heb je het even en dan raak je het kwijt. En dan ga je altijd denken van ja, het zo voelde het toen. Maar je moet natuurlijk weer gewoon opnieuw gaan voelen. En dat uh, ben ik nu aan het uh, aan doen. En uh, in training gaat het steeds beter en de wedstrijd nu dus ook. En, uh, ja, ik heb gewoon een goede dag gereden vandaag. Eigenlijk was de 500 meter, waarop Boer Vijfde werd, veel beter. 500 na opening was vandaag weer een stuk beter, zit je wat dichterbij. En uh, ik kom gewoon weer uh, goed in de buurt van uh, de derde, derde plek. Mee. De eerste twee zijn nog wel, uh, ja, die meiden rijden 10-2 en een goede ronde achter Dus dat kan je niet pakken. Maar uh, voor een klassement kom ik steeds beter in de buurt. En mijn 500 lopen gewoon erg goed. Morgen een nieuwe kans voor Margot Boer in Harbin. Ja, uh, we Mars, voordat we het met het Forum uh, aftrappen... eerst maar even over het schaatsen van vandaag. Ja. Uh, niet helemaal iedereen was erbij, geloof ik, hè, met name bij nee. de dames. Maar... Ik denk toch dat die prestaties op de 500 meter bij de mannen er in elk geval mogen zijn. Ja, als je kijkt naar Jan Smekers, die rijdt het hele, hele jaar al, al echt op het podium. Uh, en die staat ook dik bovenaan in het wereldbekerklasment. Dat is hartst, hartstikke leuk voor, voor hem. Dat is echt, hij rijdt ook gewoon echt goed. Hij rijdt constant. Daar had hij altijd, dus altijd behoorlijk veel, veel uh, moeite, moeite mee. En als je erachter kijkt, hè, hein, hein Otterspeer, vorige week zijn eerste wereldbeker gewonnen. Op de Zit nu duizend, weer ja. Heel Heel dicht, di di dichtbij op de duizend, 200 honderdste maar. En dan die Michel Mulder, die, die, die rijdt heel constant. Die rijdt ook al, begint ook al betere duizend meters te rijden. Dat wordt een gevaarlijke voor, voor het WK Sprint straks. Ja, serieus? Kan hij ja, dat ook vier keer dat... in één weekend dan? Ja, dat is lastig. Ja. Maar dat is juist hetgene bij een WK Sprint. Dan is, hij komt uit het skiedere, dus hij is gewend om te racen. Altijd maar racen. Hij is ook, als je kijkt naar Michel en als we dat vergelijken met, uh, met Ronald, zijn broer. Uh, Michel heeft de hele zomer geschiedeld. Die heeft alleen maar wedstrijden gereden. En Ronald, Ronald eigenlijk helemaal niet. En eigenlijk dan verwacht je dat Ronald nu beter is. Maar Michel rijdt eigenlijk gewoon goed. Maar je ziet dat die absolute scherpte is er, is, is er nog uh, niet. Maar als hij een stap maakt, dan, dan kan hij gewoon. Hij kan gewoon in ieder geval op podium komen. Um, dus dat, dat, hij, hij, rijdt gewoon, hij rijdt gewoon goed. Ja, even op de schaal zeg maar, wereldwijd bekeken. is ja. is dus op dit moment de beste 500 meter rijder van de wereld. Of de meest constante. Dat, dat, dat is hij op dit moment wel. Maar ik moet ook zeggen: uh, Koskela is er niet. En Koskela ja. heeft vorige week natuurlijk, uh, de, ja, die is vaak geblesseerd. Maar zijn potentie is natuurlijk enorm. Ja, maar week, die stopt ook soms uit, uit. gewoon midden in de race. Ja, maar goed, hij wordt ouder. Ik denk ook dat hij nu zijn lichaam aan het sparen is. En misschien kan hij. O, ook wel op het weekend sprint een keertje heel, heel erg gaat rijden. En Mo valt tegen, de Olympisch kampioen. Ja. Die, die, die reed vandaag volgens mij zijn slechtste 500 meter van het jaar. Maar dat zie je wel vaker bij de Koreanen. Hè? Kyo Lee, dat is de viervoudig wereldkampioen sprint. Die zit er nu ook niet echt lekker in. Die wordt ook echt wel een beetje oud. Zijn 500 meter gaan niet meer zo goed. Zijn 1000 meter kom, komt hij nog wel nog, nog mee. Je ziet dat die Koreanen echt een beetje aan het zoeken zijn nu. En bij de duizend meter, missen we daar gewoon Stefan Groothuis? Of is ja, dit wel het nee, absolute de, topniveau? Nee, wat je maar hier de, ziet? Vijf of de duizend meter is eigenlijk gewoon niet goed. Als je kijkt naar een Samuel Schwartz, die op het podium staat en al een paar weken op het podium staat. Ik vind het een zeer, zeer beperkte schaatser. Uh, en maar eigenlijk... Hij is wel sneller dan Kjeld Nuis. Ja, maar Kjeld Nuis heeft een goed NK gereden, maar is nog niet te, hij, is, hij kan hier echt niet tevreden mee zijn. Ze rijden 1.10 uh, en ze, wij rijden zes jaar geleden, reden wij daar al, daar al 1.09 laag. Dus dat niveau is goed. En Charlie Davis is gewoon echt niet goed. Ik keek vandaag naar Sharni Davis en als je kijkt... hij is gewoon niet, hij is gewoon niet fris. Hij komt niet goed, goed, goed boven, zijn, boven zijn standbenen. Ik vind hem ook een beetje zwaar. Dus uh, ik, hij, hij valt me echt tegen. En, en Danny Morrison, ja, die rijdt nog niet echt lekker. En dan mis je gewoon een Stefan Groothuis. Een ja. Stefan Groothuis is, is er op dit moment gewoon echt niet bij. En als ik denk dat uh, Stefan is nu op trainingskamp ergens in Erfgoed En die kijkt, kijkt naar die uitslagen. Nou, ik denk dat hij daar heel erg blij van wordt. <laughs> ik denk blij? Van, ja, ik denk dat hij... Ik denk kan vanuit... me ook voorstellen dat je het ontzettend vervelend vindt dat je er dan ja, niet bij bent als je deze tijden had, ziet. Hij had mogen rijden. Ja. Hij had gewoon, als hij gezegd had tegen te te te te Arie Koops... ik wil per se naar Harbin toe... omdat ik wedstrijdritme wil hebben... dan, euh, dan ha had hij daar gewoon mogen rijden. Maar ja, ja, die mensen willen allemaal niet reizen meer. Ze willen allemaal gewoon maar, alleen maar trainen, trainen, trainen... en voorbereiden... Uh, en ik denk, ja, de wedstrijd, dat is het mooiste wat er is. En daar word je ook heel snel beter van. Dus ga er lekker heen en rij een wedstrijdje. Hij, rijd, we... hij rijdt vandaag een wedstrijd in, wed, wed, wedstrijdje in Ervoet. Waarom wel in Ervoet en waarom niet in, uh, ja. in, uh, in Houten? Dat we deze wedstrijd dan überhaupt heel serieus nemen? Als sommige mensen er al niet eens naartoe willen. Als anderen <coughs> nog niet in vorm zijn. Nog lang niet aan het pieken zijn. En als je, als je <coughs> aan de tijden ziet, met name op de duizend meter... dat het misschien ja, maar de, de vijf... trainingstijden zijn. De 500 meter, is, dat, dat zijn echt toptijden. Jans Meeks heeft echt een geweldige tijd uh, ne neergezet. Ja. De duizend meter niet. Nee, nee ja, je mist bij de dames mis je bijvoorbeeld een Nesbit. Ja, Als die er al niet is. En geen, la, la, uh, geen, uh, geen uh, Marit Leenstra, die is er ook niet. Geen Lotte van Beek. Ja, daar, daar zie je echt gewoon uh, dat, dat, dat, dat, dat het niveau niet goed is. Maar de heren die, ze zijn er bijna allemaal wel. Alleen ze rijden gewoon niet echt heel hard op dit moment. Nee, we gaan straks um, in na vijven nog verder over het schaatsen. Dan ja. uh, rapen we uh, alle wedstrijden tot nu toe bij één En dan gaan we ook even vooruitkijken op ja. de rest van het seizoen. Wij openen het Forum. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En nu wat hebben Wenemars al gehoord. Hij is een van de drie leden van het forum. Iwan van Duren is er ook van Voetbal International. Heel bekend tegenwoordig uh, ook van televisie. Uh, Iwan, waar zien we je eigenlijk niet? En Tom Boot, onze vaste gast. We beginnen met het sportmoment van de week. Uh, Iwan, wat was dat voor jou? Ja, kun je twee kanten op? Uh, het was natuurlijk voor de, voor de sportgeschiedenis... was het Almere, de mensen die daar samen kwamen. En, maar dat voelt op een of andere manier al als vorige week. Ja, dat was het ook toch eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. En, uh, maar voor mij persoonlijk... was dat uh, het afscheid van Kim Kleijs. Dat is een enorm grote sportvrouw. Uh, niet alleen in haar sport, ze heeft heel veel pech gehad. Uh, blessures. Maar uh, ook in het verlengde van Almere... de manier waarop zij haar sport presenteerde... zichzelf. Bescheiden. Ook uh, in staat om te verliezen. Tegenslagen te incasseren. Een groot sportvrouw. En zover ik het kon beoordelen, zeg maar al die jaren dat ik haar volgde, ook een groot mens. En uh, ik vind dat, uh, daar gaat de voorbeeldfunctie uit natuurlijk ook van sporters. En daar was voor mij het moment uh, van de week de afscheid van Kim Krijs. Ja, nou was haar echte afscheid eigenlijk al veel eerder op de US Open. Nu ja, kreeg correct. ze in het sportpaleis in Antwerpen. Uh, ja, het, mooi was Het dat. officiële afscheid ja. tegen Venus Williams gespeeld. Wat was het mooiste moment van die avond? Van die avond dat ze ja. dit, dat speelden. De binnenkomst misschien? Ja, ik weet niet, bij mij het raar is: bij mij komt het altijd pas een dag of uh, twee uh, daarna. Een algeheel gevoel van. Dat uh, je morgen nog een keer vragen, Dat je iemand gaat missen. En, uh, ja, dus zo. het is, het is ja. het meer. Uh, natuurlijk is een avond heel erg mooi opgebouwd, maar opeens besef je: die sportvrouw of sportpersoon verdwijnt nu uit mijn leven. En het, natuurlijk zijn die grote sportmensen ook een de integraal deel van je leven. Dus ik zou graag een ja. specifiek moment willen noemen om een goed antwoord te geven. Maar dan zou ik. Uh, uh, mezelf tekort doen. Mijn sportmoment was eigenlijk dat ik besefte dat Kim Kleisters nu ook verdwenen is uit, maar ja, uit, uit dat leven. Ja. Zeg maar. En dat ja. daarmee het vrouwentennis dus weer een slok op een borrel mist. Ja. En de sport... Dat is wel het geval. hè? Ja, maar die komen allemaal nieuw en er komen natuurlijk de raarste types langs. Hè. En ook heel veel die heel erg voor de commissie gaan. Die heel erg naar spons gaan kijken waar het geld centraal staat. Ja. En uh, hier was een vrouw die op een gegeven moment een gezin uh, centraal durfde te stellen... die niet alleen voor het geld ging, die wars was... van allerlei moeilijke managementsbureaus... die altijd sport voorop stelde, daar heel hard van moest knokken... want het was niet de meest getalenteerde. Dus het is ook iemand die... ik hoop dat we dat soort personen ooit nog terug gaan zien in de toekomst. Want je ziet steeds meer hele snelle blonde dames ja. met Nike... die eigenlijk veel sneller, of Adidas, of wat dan ook... En waarvan die, de namen zijn allemaal zelden. zelden nou, ja. nou, die, een merk willen, die een merk willen worden en niet uh, tennisbeesten zijn. en, uh, en uh, ja, Net zoals Evan ook een, een enorme schaatsbeest is... En dan niet, uh, he, alhoewel de commissie ja. ook wel ja. omhelst heeft uiteindelijk. Maar dat soort mensen zijn belangrijk in de sport als rolmodellen voor de jongeren. Uh, en wat dat betreft uh, ja, ga ik haar heel erg missen. Kun je je voorstellen dat er ook mensen zijn die een beetje opkijken van deze woorden... en die denken, Kim Kleisters, is ook eigenlijk altijd een beetje een saaiige tennister. Zag je niet zo, presteerde wel goed, maar ja, mooi. Ja, dat kan ik me ergens wel voorstellen. Maar het is uh, ook een persoonlijk sportmoment. En ik word een beetje moe uh, van alle glitter en glamour... en de filmsterrenstaat die veel sport is gaan aanmeten. De kern is, het gaat om de sport en de liefde voor de sport. En daar draait het om. Je ziet nu allemaal toernooien op de raarste tijden. Je ziet mensen in de raarste pakjes lopen. Je ziet mensen de raarste dingen doen. En uh, dat hele gewone. En ik hou eigenlijk ook wel van de buitenbeentjes. Zou het Hollands kunnen zijn? Eigenlijk. Ik hou heel enorm van de buitenbeentjes en de mensen die... Uh, maar authenticiteit uh, is in mijn... Uh, in mijn optiek nooit saai. Dus ik kan me wel voorstellen, mensen zeggen: ja, maar die heb ik nog nooit iets spannends meegemaakt. Maar uh, laat ik dan voor één keer het gewone ongewoon maken. Ja. En uh, ja, heel goed. Boot, wat is jouw sportmoment van deze nou, week? Mijn moment, iedereen heeft er al over gepraat... is toch het moment van Messi die het record van Gerd Muller uh, brak. Gerd Muller had een record in 72 van 85 doelpunten per seizoen. Vorige in een week, kalenderjaar, hè? Ja. ja, in een kalenderjaar, ja. Vorige week uh, maakte Messi zijn 86, en het is middels 88. Want hij heeft tegen Cordoba even gespeeld. En... Ik realiseerde me hoe goed dat was, omdat ik ook oude beelden van Gert Muller zag. En dan denk je, ja, weinig. Dat was een voortreffelijke, fantastische voetballer eigenlijk, die Gert Müller. Maar dan kun je toch helemaal niet met, met, met elkaar vergelijken? Nee, maar ik vergelijk ook alleen doelpunten in het ja. kalenderjaar. He, maar het heeft nog meer waarde als je ziet uh, hoe goed Gert Muller ook nog was. Hm. Um, dus de gouden bal lijkt voor mij vergeven. Ja. Behalve voor Mourinho, die vindt dat uh, Ronaldo het absoluut verdient. En als iemand iets anders zegt, dat hij geen verstand van voetbal heeft. En ik heb vanochtend de column van uh, Ruud Gullit gelezen... en die is ook falicant voor uh, Ronaldo, dus het zal een spannende strijd worden. Oh, en met welke verklaring dan? Nou, eigenlijk, ik, eigenlijk was de verklaring... Uh, uh, dat hij altijd moet blijven zitten als de gouden bal moet uh, uitgereikt worden. Dus het moet maar een keer iemand anders zijn. Dat was ja. de verklaring. Ja, dat eigenlijk. was eigenlijk ja. min of meer de verklaring. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, Erben, jouw sportmoment van deze nou, week. Mijn sportmoment van deze week is toch een persoonlijk iets. Ik mocht gisteren bij de algemene ledenvergadering van de Friese Elfstedentocht... Oh. Mocht, uh, mocht ik mijn, mijn liefde voor, voor de Elfstedentocht uitspreken. Dus ik was daar voor het eerst op die vergadering. Er waren 600 mensen zaten er, zaten er in de zaal. En ik heb me echt bescheurd van het lachen van uh, hoe, hoe, hoe die vergadering verliep. En was op een gegeven moment was er een man die zei van ja, um, is het waar dat bij de Luts... dat er daar nu sluizen ge geplaatst worden, zodat het regenwater niet meer uh, Doorstroomt. Door, door, door kan stromen als, als het uh, gaat uh, vriezen? En toen zei Jan Ozenburg de, de man die, die, die het echt uh, voor voorzeg heeft, en zei, ja dat is waar. Maar het maakt allemaal niks uit, oh. want als het, als het vriest regent het niet zei die dan helemaal na, Dat vond ik echt weer zo'n verschitterend iets. Dus, nee, ik, ik was daar en ik mocht, daar, ik mocht, mocht er gister, gister, gisteren weer bij zijn. Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Dat was echt mijn, mijn hoogtepunt. Is daar ook nog iets concreets uitgekomen? Ja, daar ze, is zeker gaat iets... men dingen anders doen dan vorig jaar? Om te zorgen dat als de omstandigheden hetzelfde zouden zijn, bijvoorbeeld dan als afgelopen winter, uh, dat die tocht er dan wel komt? Nee, nou, ze zijn, uh, ik denk dat het voor hen echt wel een heel goed is geweest dat het een enorme wake-up call geweest is. Want alles stond gewoon echt klaar. Dus alle draaiboeken zijn weer helemaal Up to, up, to, up to date. Uh, wat er wel uh, gezegd werd gisteren nog is dat het het kruisje is nu een officiële uh, onderscheiding. Dus het, is nu, het wordt nu erkend als een onderscheiding. Ik weet niet hoe dat geregeld is, maar dat was wel een, een dingetje gisteren. Ja. En maar verder dat stromende water en zo. Dat wordt wel. Er komen wel sluizen. en. Ja, er komen we wel sluizen. Want als ja, dat stukje weer niet lukt, dan ja. kunnen we weer ja, met z'n de Ja, de natuurlijk maar, over hebben. Maar ik, ik denk dat, dat uh, die mensen daar in Friesland die die die, die weten, weten heel goed uh, wat, wat, wat, wat wel kan en wat niet kan. Uh, en, ze, en, ze de, en ze doen er echt, echt alles aan. Ik heb echt een, echt een enorm vertrouwen in, in, in Wiebe Wieling. En vind ik vind ik ook dat hij het ook vorig jaar echt geweldig deed... Uh, als, als voorzitter van de Friese elfzeden Maar ook gisteravond weer. Daar staat echt iemand die, die echt weet waar, waar, waar, waar, waar, waarover hij praat. En die, die, die, die kan die, uh, die Elfzeden-organisatie ook heel goed leiden. En die weet, kan heel goed bepalen van wanneer kan het wel en wanneer kan het niet. Ja. Ging die vergadering in het Fries? Uh... Nee, die ging niet in het Fries. Nee. Nee, dat viel mij ook. Eh, dat, ik ja. dacht echt verwacht dat, dat het dus, uh, dus in, in het Fries zou gaan. Had je hem kunnen dus niet, verstaan niet dan Fries. als hij in het Fries was geweest? Nee, had ik er echt helemaal niks uh, van, van uh, kunnen verstaan. Dus dat is maar goed ook. We gaan naar ons eerste officiële onderwerp. Ondanks alle bezuinigingen en extra regels in het Nederlandse betaald voetbal... zijn de clubs gezamenlijk nog steeds in de rode cijfers. Maar het gaat wel de goede kant op. Richting de Europese ro regelgeving uh, mm. rondom financial fair play hoorde de directeur van de Eredivisie-CV, Frank Rutte. Nou, het is in ieder geval conform de lijn die we met z'n allen voor ogen hadden een aantal jaar geleden... Eh, toen we zeg maar, de plannen hebben ontwikkeld en ook hebben gezegd van... wat zouden we nu met z'n allen moeten gaan doen om die, eh, om die omslag te maken. Eh, ik denk dat transparantie in dat kader ook zijn uh, werk doet. Het uh, nog meer dan in het verleden verantwoording afleggen publiekelijk voor de keuzes die je maakt. Ja, Iwan, ik vraag jou als voetbalman eerst maar even om het een klein beetje voor, uh, voor de gewone man te maken. Want ik zie dan cijfers staan en eigenlijk kan ik het niet zo goed duiden. 15,1 miljoen is het bedrijfsresultaat van de Nederlandse clubs. Maar dat is een gezamenlijk getal, toch? Ja. Dus die... wat zegt dat dan? Nou, ik vind het een heel goed. Het, het, het is nog ingewikkelder, want je kan... Uh, ze zeggen nu, hè, we hebben een, een, een lijn die beter wordt. Hè. Vorig jaar was het verlies groot, maar het rare wat er is gebeurd... En ze zijn nu een het bedrijfsresultaat gekomen... en alle andere jaren was het gewoon wat er onder de streep was. Het bedrijfsresultaat is eigenlijk wat het bedrijf heeft gedaan... maar dat is zonder bijvoorbeeld de subsidie van de gemeente Eindhoven. Zonder de transfers allemaal, noem maar op. Nee. Uh, hadden ze die wel geteld, was het positief geweest? Dus ja. het is een hele, hele goede vraag die je stelt... Niemand, uh, Ik zag ook dat alle media gewoon klakloos uh, overnamen. Dat snap ik ook heel goed, want je krijgt een presentatie. Dit jaar was het dat, dat jaar was het dat. Maar ze zijn helemaal veranderd van, uh, op de manier waarop ze tellen. Nou, dan haakt al 99% van de mensen eigenlijk al ja. af. Want, want ja, ik nu ook ruis, al bijna, het, maar het ze tellen dus strenger. Begrijp ik dat ja, goed? En, dat is inderdaad en waarom? Heel erg, dat is heel erg merkwaardig. Ja, ze vinden dat een betere manier van, te, van tellen. Omdat je, er wordt vaak gezegd, kijk, als je transfers... Meetelt of subsidies. Mm -hmm. uh, daar kun je een bedrijf niet op runnen. Want je kan wel ja. zeggen: van voor, nou uh, volgend jaar hebben wij toch wel 10 miljoen extra aan transfers. En zo zeggen ja. alle clubs in de ja. zomer: denken ja. dat, maar in de realiteit gebeurt ja. er nooit. Dus op zich is het een, Maar dat hadden ze veel zorgvuldiger kunnen communiceren, vind ik. Dus dat maakt het al vrij uh, waardeloos. Um, ja. Ja, nou ja, kijk, als je, als je vijf cijfers op een rijtje zet mm -hmm. van vijf jaar... en vijf ja, jaar is anders berekend dan de jaren ervoor... Komt het misschien ja, niet door de financial uh, fair play? Dat ze uh, no. zo rekenen? Nou, no, het, het, betre... het, ja. het is misschien uh, gewoon een evolutie. Hè? Je gaat het steeds ja. op een andere manieren doen. Ze zijn er enorm aan het professionaliseren. Ik weet nog wel dat Tom Knipping en ik een jaar of zeven, acht geleden... reden de provincie in en dan trok we ergens de kaan van Koophandel de boeken open... En overkwamen de lijken uit de kast. Ja. Uh, nu zijn er al een heel aantal clubs die publiekelijk uh, publiceren. De cijfers, ja. alles erbij, de, wat de directies verdienen, noem maar op allemaal. Dus uh, wat dat betreft is er meer transparantie. Spelensalaarsen zijn uh, eindelijk aan het zakken. En dat is iets waar uh, wij al jaren voor pleiten. Het is nu gemiddeld drie ton. En ja. dat vind ik nog in de eredivisie. In, in de eredivisie. Ja. En dat is nou niet echt de beste competitie van Europa. Vind ik nog schandalig veel geld als je ziet wat anderen. Maar oké, okay, dat is de markt, dat mag. Uh, wij hebben altijd gezegd, als je dat uitbetaalt... dan moet je ook niet met gemeentehuis gaan staan uh, voor geld. Ja. Uh, hè, omdat je tekort komt. Dan, uh, dus wat dat betreft... Jij wil wat zeggen. Ja, nee, maar het, is ja. het is toch eigenlijk hartstikke goed dat ze dat dan nu zo gaan berekenen... en niet meer met al die, met, met al die transfers soms som erin. Heel erg goed. Dit, is toch ja. een, dit is toch de manier waarop, waarop in de toekomst... Die, de, de betaald voetbalorganisaties gerund mo moeten worden? ben ik helemaal met je eens. Uh, uh, alleen wat er mis is gegaan, ja. uh, is dat ze even drie minuten uit moeten leggen... van dit en dat. Ja. En nu ging het via het ANP, alle kranten langs. En wij hadden die cijfers twee weken eerder al. Ze zijn eigenlijk in de plus beland. Ja. Nou, dat is natuurlijk... Hulde, dat is één. We hebben daarna nog een heel artikel gebracht over de salarissen van de directies. Ja. Uh, daarop regende de telefoontjes de ja. volgende dag van die waren pers. gestegen? Van pers, ja, die waren wel gestegen. Namelijk in ieder geval de, ja. in de vergoedingen naar directies. Maar dat heeft ook wel zijn reden. Dus bijvoorbeeld de Feyenoord hebben ze het gewoon weer anders opgebouwd. Weet Erwin ook. Je kan een boekhouding op duizenden manieren lezen natuurlijk, ja. zeg maar. En, de, maar het ligt altijd gevoelig. En de, de verdergaande transparantie, die is wel enigszins onderweg. Maar we zijn er nog lang niet opvallend. En dan zal ik afha afsluiten voordat veel mensen denken... wat is dit voor een programma? Maar het is belangrijk, want uh, uh, je omzet bepaalt eigenlijk... ook waar je op de ranglijst staat grotendeels. Dus dit is heel erg belangrijk. Eigenlijk is de motor achter wat we op tv zien. Wat mij opviel, is uh, natuurlijk, ik het er natuurlijk nog wel over hebben... dat twee clubs, uh, AGOVV... Zat in categorie 2, ja. de zogenaamde veilige enigszins veilig. Dan ja. doe je het redelijk volgens de KVB. Ja. Vitesse zat ook in categorie 2. We krijgen op dinsdag, was het algehele paniek, uh, met Henky Timmer, uh, we hebben hem op tv gezien, AGV ze omvallen. Ja. Ja. Even later. Vanwege 4 tonnen Vanwege 4 ja. vier... hebben we het over vergeleken ja. ja, de ja, 2 de miljoen. Ja, maar 4 miljoen acute die de field op dat moment wilde ja. hebben. En anders was het voorbij. Dus het was acuut 4, maar je hebt 2 miljoen, klopt. Ja. En even later krijgen we gewoon doodleuk het Arnhem te horen. Het is 22 miljoen, maar dat is niet erg. Uh, dat komt wel goed. Ja. En de KVB zet daar zijn handtekening onder. En dat geeft natuurlijk wel aan dat we er nog lang niet zijn. Maar AVOV daar... ja. gaat natuurlijk die moet er een miljoen uit de markt halen dit jaar. Dat is niet meer realistisch. Dat is niet realistisch. Dus... Nee, Apeldoorn heeft lang bewezen dat ze niks moeten hebben van die club. En uh, de 87 besturen die er ja. hebben gezeten, is niet gelukt. Nee. Dus uh, ja, ik vind het je sneu voor Henk Timmer. En ook al lukt het hem wel, gaat het over een jaar weer mis. Mag ik nog een vraag stellen? een Bedrijfsresultaat, dat valt nu buiten uh, de transfers, Ja, je. correct. En de, en de aankopen dan? Dat zijn ook transfers. Ja, het zijn ook transfers. Maar ik denk de aankopen, dat die bij een bedrijfsresultaat horen. Als je nou constant koopt... Dat ja. is nou de reden waarom je een slecht resultaat haalt. Nou, we hadden dit jaar voor het eerst een positieve transferbalans in Nederland. In Nederland wordt het altijd opleidingsland genoemd. Mijn in praktijk kopen de clubs nog altijd meer dan eh, dat ze verkopen. Want het wordt toch altijd bijna augustus. En, en in de bestuurskamer, het potverdomme eerste wedstrijden verloren. En dan worden alle kanten nog gekocht. Je weet hoe dat gaat. Ja, alle beleid gaat eh, onmiddellijk het raam uit naar drie ballen buitenkant paal. Mm. En uh, ja, dat is gewoon in het voetbal zo. Er is bijna geen beleid te maken. Mm. Nou, wat goed is geweest, want dat moeten we ook eens zeggen... dat Henk Kessler met die commissie vermeent dit allemaal in de gang heeft gezet. Denk ja. ik eigenlijk. Maar misschien is het wel interessant. Het gaat goed in Nederland. Het gaat de goede kant op. De trend is goed. Maar hoe zit het met het verschil met het buitenland? Hoe is het in het buitenland? Want daarmee moet je het vergelijken eigenlijk. Doen wij het Bijvoorbeeld beter? met België of met Spanje. Nou, financieel doen we het beter. En op het veld hebben we het allemaal kunnen zien wat de resultaten daarvan zijn. En ja. dat is de totale, eigenlijk wat je ook ziet... met iedereen over Griekenland en Spanje loopt te gillen. Kijk, wij, wij moeten Spanje, de Spaanse banken steunen. Uh, Real Madrid heeft, heeft, heeft een half miljard uitstaan bij Spaanse banken. En mm. mensen krijgen ook zoiets. Ja, waar zijn we hiermee bezig? En dat is in het voetbal eigenlijk ook een beetje... Maar een zijn hand. we dan wat dat betreft netjes in Nederland? Of heb je dan op de lange termijn hier wel iets aan? Als je straks al je zaken eens op orde hebt... Put je daar de vruchten van over ja. vijf jaar? Als dus Real Madrid dan ook aan regels moet voldoen. Het ja, zeg je, ja, gehouden wordt? Ja, dat vind ik een heel goede vraag. Want je ziet in Duitsland, is het is al eerder ingezet een aantal jaar geleden. Als het in Duitsland regent, dan drupt het in Nederland. Dat is in de economie, maar ook in het voetbal zo. Duitsland kwalificeerde zich uh, zonder eigenaars. Dat is een beetje de enige competitie. Daar is een verbod uh, om meer dan 49 van de club over te nemen. Dus daar, daar hebben we dus zonder eigenaars... want er is natuurlijk heel veel vuil geld in het voetbal gekomen. Zeven clubs, alle zeven door in Europa. Schitterende volle stadions. Ja. Dus het kan absoluut wel. Die zijn eerder begonnen met een beleid, met een idee. En ik heb het idee dat de laatste jaren zowel de KVB maar ook uh, de ECV... En wij zijn de grote kritiekast. Dus als wij er langs rijden, dan, uh, dan, uh, dan Ze kunnen ons wel schieten. Omdat wij altijd weer zeggen dit en dat en dit is niet goed. Is ook veel niet goed. Maar bottom line is dus in Nederland wel een idee. We gaan wel naar de financial fair play toe. En als die in heel Europa komt, dan zul je in ieder geval uh, met beleid... en lange termijn beleid, zoals ons land ook vaker zich heeft onderscheiden... toch wel weer kansen maken. Ja, laten we dat hopen. We gaan even naar Rotterdam, naar het topsportcentrum... waar getennist wordt in de finale van de Masters bij de mannen. Zeisling tegen Hueta Kalong. Marcella. Ja, want de eerste set uh, is voorbij. Igor Seisling uh, uh, heeft die eerste set gewonnen in een tiebreak. Had het al eerder kunnen afmaken. 5-4 had hij op de service van Hoedagaloon twee setpoints. Hoedagaloon kwam daar uh, met een paar goede servicebeurten nog uh, uit. Maar uh, in de tiebreak was Seisling toch wel de betere. En uh, ja, je kunt ook wel zeggen, hij is de meest constante van de twee. Dit jaar constant uh, jaar gehad. Voor het eerst die top 100 ingekomen. Staat nu 68 op de wereldranglijst. Zijn eerste Grand Slam overwinning bij de US Open geboekt. Uh, dit jaar de connectie aangegaan met een Spaanse coach, Munoz. En uh, ja, dat werpt zo zijn vruchten af. Het is, uh, ja, eigenlijk kun je concluderen, alleen een beetje jammer dat hij nu 25 jaar is. En dat het een beetje laat is wat dat betreft. Maar goed, Zeisling uh, speelt goed, wint hier de eerste de set van Jesse Hoetegalloon met 7-6. Het is twee minuten voor vijf. Wij gaan voor een tien minuten onderbreking pauzeren. We horen zo meteen het journaal en daarna zijn we terug met het vervolg van ons sportforum. Dan gaat het over matchfixing, over het eerste deel van het schaatsseizoen en over het sportgala van aanstaande dinsdag. Tot zo. Sport dan is op radio 1. 1. Zo meteen om zeven uur de Eredivisie, PEC Zwolle aan Oh, mooie Groningen VVV. Ja, dikt hij daar zijn tegenstander aan? Dan wordt uh, gevraagd door om een strafstop. Roda Anak moet nu gaan schieten op de geven. Hij probeert hem te plaatsen in de wereld. En dan pakt voor 9, NEC PSV. De eerste corner en de bal En binnen. NOS langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een goed pensioen is een kwestie van vooruitdenken.